Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Thuiswerken is niet altijd goed voor je lijf. Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond CNV onder zo'n 2500 leden. Veel mensen die nu gedwongen thuiswerken hebben fysieke klachten. 1 op de 10 loopt nu bij de visio. Als je langdurig thuiswerkt aan die keukentafel op een toch vaak te lage stoel of net te hoge stoel... Ja, dan krijg je op een gegeven moment uh, klachten aan je schouder, aan je nek, aan je rug... We werken ook vaak veel langer achter elkaar door. Ja, dus het is ook goed dat je eens eventjes je rust neemt, even een loopje doet. Dat je in ieder geval ook wel in beweging blijft. Extra aandachtspunt trouwens voor iedereen die bij Vodafone Ziggo werkt. Aan BNR laat het bedrijf weten dat zijn personeel ook na de coronacrisis structureel de helft van de tijd blijft thuiswerken. Zeven op de tien studenten leenden vorig jaar geld van DUO om hun studie te kunnen betalen. Dat is een hoop meer dan voor de invoering van de basisbeurs in 2015. Studenten lenen nu gemiddeld 700 euro per maand. Het reisadvies voor Griekenland is aangepast. Van het kabinet mag je weer naar de Griekse eilanden. Vanaf het, het hele land is vanaf morgen code geel. Voor Italië worden niet noodzakelijke reizen juist afgeraden. Door het aantal coronabesmettingen gaat dat land op oranje. En hevige bosbranden in Californië. In de Amerikaanse staat zijn honderdduizend mensen hun huis uitgevlucht. Het blussen van de brand is lastig door de harde wind. Grote opwinding onder vogelaars. Voor het eerst is in Nederland een zwartkopzanger gesport. gespot. De vogel is normaal alleen in Noord- en Zuid-Amerika te zien. Maar zondag werd hij op Texel gespot door vogelaar Hans Zevenhuizen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon altijd een feestje. Ik bedoel, hiervoor als vogelaar, en fanatieke vogelaar, ben je vaak buiten en, en hoop je eigenlijk al dat zoiets gebeurt. Maar ja, die kant is natuurlijk hartstikke klein. Dus dat dit dan een keer overkomt, dat is echt ontzettend leuk om mee te maken. De zwartkopzanger is een klein broedvogeltje dat lange afstanden kan afleggen. En hij klinkt zo. Waarschijnlijk is het vogeltje in slecht weer terechtgekomen en door de wind deze kant op geblazen. Het weer nog, vanochtend af en toe zon, maar vanaf vanmiddag gaat het weer regenen. Het wordt een graad of twaalf. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Dus vanochtend vroeg een ongeluk gebeurt op de afsluitdijk. En de afsluitdijk is dicht vanochtend. De A7 vanuit Hoorn naar Zürich. Oftewel vanuit Noord-Holland naar Friesland. En je moet dus omrijden vanochtend. Via Emmeloord gaat dat het beste over de N307 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 De hier de buren, Jezus, ja, de nee, Jezus, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, Jezus, ja, de nee, Jezus, dank je, is het altijd goed, Jezus, de Jezus, Ja, Jezus, de Jezus, de Jezus, de Jezus. De geschiedenis van twee oude mensjes.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week hoort u mij hier op ZFM Zandvoort. Lokale oproep vanuit de badplaats. Zandvoort met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik bedank nog eventjes Koorddraaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oude Nederlandstalige muziek. En als opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje, Een opname uit 1928. Het komen nu weer een hoop mooie muziek. Onder andere de volgende artiest Reinhard Frederich Michael May. Geboren in Berlijn op 21 december 1942. Is een Duitse zanger en liedjeschrijver. En in Nederland en België is hij vooral bekend door de liederen Als de Dag van Toen... Über den Wolken, Goedenacht, Nacht, Vreunde", en de refijn van de genoemde nummer... wordt sinds 1976 als herkenningsmelodie voor het Nederlandse radioprogramma... met het oog op morgen gebruikt. Nou, die grote hit van hem, Reinhard May, zoals u hem kent... wordt hem nu met Als de Dag van Toen. Als de Dag van Toen, hou ik van jou. misschien oprechter en bewuster trouw.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 Als de dag van toe hou ik van jou Misschien oprechte en bewuster trouw Want toch steeds weer is een dag zonder haar Een verloren dag met stil verlangen na Weer een dag als toe, waarop ze zijn Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij En wat, wat er ook gebeuren mag Ik hou nog meer van jou wat die dag. Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Eens met de trein vaart en snelle langs ons huis, Nog steeds helen de tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik bereik. De dag van toen hou ik van jou Mest geen oprechte en bewuste trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren met stil verlangen naar Weer een dag als toen waarop ze zei. Amsterdam Waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam Nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor En op die heerlijke zolder werd tot kantoor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 Calypso Siciliano, Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano, Calypso C, Calypso C, Calypso Siciliano. In de lente trouwde zij Antonio, met een feest met zang, muziek en vino, heel de buurt kwam bij het bruidspaar op bezoek the dance for a friend and Calypso, Calepso I, Calepso I Calepso Italiano Calepso C, si, Calepso C si, Calepso Siciliano Calepso Ai, Calepso Ai, Calepso Italiano Calepso C, si, Calepso C si, Calepso Siciliano U hoort de muziek van Johnny Hoes, samen met Ria Roda... Met Calypso Italiano. En daarvoor Nan en Hans Boskamp met Aan de Amsterdamse Grachten. En de volgende artiest hoort hij altijd als opening, als herkenningsmelodie van dit programma. We hebben het over Louis David, pseudoniem van Simon David. Geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939 was een Nederlandse cabaretier en revueartiest... maar staat bekend als een van de grootste namen van een Nederlandse kleinkunst. En u hoort hem nu Louis Davis met Wat een meisje Weten Moet. Jonge dames, nou zal ik u eens op het hart drukken Wat weten Moet. Voor gij de grote sprong naar het stadhuis gaat maken. Let op zusjes, het kan u te pas komen. Lisette was een meisje, modern, sportief en bij. Zij zou naar het stadhuis gaan, uit liefde vrouwde zij. En toen ze wit gesluierd, de wachten zat op hem. Toen zei mama heel zachtjes, met weemoed in haar stem. Nou jij het huis, voor laat voor het goed. Vertel ik je wat je weten moet. Wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan bouwen. Dat ze altijd al haar goed met persiel schoon moet bouwen. In het huwelijk, beste mij, dan win je het altijd met persiel en verdraagzaamheid. De ambtenaar verbond nu Paardje in den echt, daarna hield hij een toespraak en dit heeft hij gezegd: deelt lief en leeft samen, dat hebt ge hier beloofd. Smijt daarom straks elkander geen trouw cadeaus naar het hoofd. Wil jij niet leven in chagrijn, dan moet de vrouw een huisvrouw zijn. Wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, dat altijd als je ziel schoon moet houden in het huwelijk beste meid Dan win je het altijd met versie en verdragzaamheid Moderne jonge meid Wie krijgt de schuld? De vrouw. De wetenschap brengt uitkomst, wees dus niet langer sloof. Met stuk gewassen boordjes en met een warme die Je kunt gerust gaan dansen nu, want per doet de was voor u. Wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen. Dat altijd al haar goed moet houden, in het huwelijk beste mij, dan wing je het altijd met persilen verdraadzaamheid. Dus met oplievelingen per is rust voor je zin. Anders ben je de gillen niet. In het huwelijk beste mij, dan wing je het altijd met persie en verdraadzaamheid.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 Zo'n rode wensen ja. jou. Komt, dan stuur ik jou. Wil me naar Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Wil me naar Amsterdam. Als ik wederkom dan breng ik jou. Wil me naar Amsterdam. Duizend gele, duizend rode wensen jou. 2021. Waarschijnlijk u ook. En dan hopen we dat, uh, dat het corona ons uh, eigenlijk verlaten heeft. Ik ben bang voor niet. Maar we hopen toch wel uh, dat uh, anderhalve meter en mondkapjes toch wat minder wordt. En dat er minder mensen overlijden aan deze vreselijke ziekte. Ja, een virus. Wat uh, het lijkt alleen maar erger te worden. Het, uh, het komt niet echt, uh, er komt niet echt verandering in. Het coronavirus, COVID-19. COVID-17. Nou, ik weet het niet. Maar ik wil het graag vergeten, want ik vind het vreselijk allemaal. Het is. Uh, het wordt weer tijd voor de zomer van 2021 en dan het liefst helemaal vrij. Maar de geruchten zijn dat die mondkapjes nog wel even blijven. CFM Zandvoort, we gaan door met muziek. Want avond zit er natuurlijk aan uw radio gekluisterd Louis Neves. Beter bekend als, nou ja, hij is geboren als Ludwig Adel Maria Jozef. Roepnaam Louis Nees.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 Ik heb zorgen aan het strand van oost Oostende. Jennifer Jennings, Martine laat ons een bloem. En Annelies uit Sas van Gent. Nou hoort die andere grote Nederlandstalige het. Louis Neef nu op de lokale omroep CFM Zandvoort met Margrietje. De rozen zullen bloeien. Ach, Zra.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 No.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 Je bent zijn beste vriend. Ja, het is mooi, mooi, mooi als je een vriend. een cafeetje met een hele leuke vriend. Ze vraagt je dan, zegt jongelief, waarom trouwen we niet? Je spreekt hierop en zegt, oh meid, ik trouw met echt geen één. Want ik heb een beste vriend, die laat ik nooit alleen. Ja, het is mooi, mooi, mooi Als je een vriend hebt Die je vertrouwen kan Heel je leven lang Als je in de narigheid Het is dus je vriend, die helpt altijd Want doe je alles met z'n twee Dan valt het best neer. Doe je alles met z'n tweeën, dan valt het best mee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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Daar was er eens een jonge varkenshoeder Die woonde bij zijn vader en zijn moeder In een huisje verscholen tussen het groen Pa, pa, groen, pa, pa, groen Zijn lengte was een dikke meter tachtig spieren waren lenig, vlug en krachtig. En hij heette in de wandeling Jeroen Pa, pa Jeroempa, Pa, Jeroen. Hij voelde zich gelukkig tot en met en kende geen bijzonder zware zorgen. En s'avonds ging hij wel gemoed naar bed.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 ze doen, papa, pa, ze doen. Ze zei tot pa: hou jij nou je gemakje? Dan zet ik gauw een lekker pittig bakje en een kopje chocolade voor je roen. Papa, je roen, papa, je roem En hiermee neemt dit wonderschoon verhaal gelukkig weer een wonderschone wending. Want wat is van dit liedje de moraal? Die is er niet alleen een happy ending. Want nou bezit Jeroen al sinds een jaar een eigen huis. Desmorgens hoedt hij varkens en des avonds zit hij thuis. En ziet hij dan de rook uit zijn tabakspijp kringelen. Lacht hij naar zijn juultje, lacht hij naar zijn juultje, lacht hij naar zijn juultje van pingelen tussen de buien door. U hoort muziek uit 1958. Het was Jules de Korte. Met Jultje van Pingelen. En daarvoor het sneeuwbaltrio met de Zwarte Diamant. En de volgende artiest komt regelmatig voor in dit programma. Hij is uh, beter bekend als uh, Tom Manders. Anton Manders, zoals hij geboren werd en zoals op zijn geboortegegevens uh, staat genoteerd. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972 was ze de Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. In de laatste functie werd hij met name bekend als Dorus. En wanneer hij nou precies geboren is, dat is al bij een beetje twijfelachtig. Officieel staat hij in de archieven als 24 oktober... maar eigenlijk schijnt hij op 23 oktober geboren te zijn. Zijn vader liet hem een dag later inschrijven... dat hij voor het zondagskind geen vrije dag kon krijgen. Ja, dat was in die tijd zo. Hè. U hoort hem nu, Tom Manders, als Dorus met op mijn oude regenjas...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 me deugd. Ik dronk limonade bij de vleet en paas nog me gade. Zo dat heet, hij dacht aan zijn jeugd. Ik haatte de mensen, ik vond ze zo foos, behalve die ene teer en broos. Ik had zo'n verdriet.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 Ze liet me mooi alleen, mijn jonge hart werd zware steen, bij het idee dat zij een ander had genomen. De kikkers en hun kroost hadden ook geen tijd vertroost, ze waren zelf over de liefde aan het bomen. Verslagen aan de waterkant, zag ik het stuk al in de krant. Een knappe man uit liefde onder de tram gekomen. Een mensenleven is zo voorbij en toch ieder jaar in de maand mei, dacht ik aan haar.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 We zingen dan van trulala, trulala, trulala, We zingen dan van trulala, trulala, Het tweede vers gaat trulala, trulala, troelala. Het tweede vers gaat trulala, la. In Afrika gaat moederdag toch niet zo snel voorbij. Want iedere heeft drie dagen vrij frei. heeft drie dagen vrij Al die bloesjes en Bau Bau Bau Bau van die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 In de kegels, ze rollen af, ze rollen aan. Dat gaat zo in een kegelbaan. Een hart, dat is niet meer te stoppen. jo. holio, Zij is al mijn hart, mijn kleine Roosmarie. Ik hou van haar en van haar temperament. De allermooiste voor mij, dat is mijn Roosmarie. De mooiste naam die heeft zij, Dan zijn Roosmarie. Het was gedaan met mijn rust. Zodra ze mij had kutten. Zo is mijn roosmarie. Zo is mijn roosmarie. Zo is mijn roosmarie. Alleen. Zo is mijn roosmarie. Zo is mijn roosmarie, zo is mijn roosmarie. Alleen. U hoort de muziek van Homie en Emmy met Roosmarie. Nou, voor de havensongs met de face-medley van onder andere Vogeltje. Wat zing je vroeg? En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ja, een uur is heel kort. Maar u heeft weer een hoop Nederlandstalige muziek kunnen horen. Ik hoop dat u er een beetje van genoten heeft. Mijn dank gaat nog even uit naar kortdraaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Uiteraard uh, ben ik er volgende week weer zaterdag. En dinsdag hoort u dit programma natuurlijk op de lokale omroep CFM Zandvoort. Op zaterdag tussen 1 en 2. En op dinsdag ben ik er in de ochtend van 11 tot 12... Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik laat u achter met Tony Bell. Geboren in Antwerpen op 12 februari 1913. En overleden in West-Mali. Op 25 april 2006 was een Vlaamse zanger, acteur en komiek. En hij is vooral bekend geworden als de koning van de moppetappers. U hoort hem nu. Tony Bell met Alleman zingt. Ik wens u nog een hele fijne week. Misschien tot volgende week en anders zeg ik tot ziens.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 Toen we zullen een beetje drinken. De dochter van Marie Planchet, Marie Planchet, Marie Planchet. En de de dochter van Marie Planchet, van jaren winkel en van achterstand nee. Zij zwarte knieën Melanie, ze moet ze wassen dat ik het zie. En als ze danken was ze zijn, Stek dan uw voetjes morba de maan. Zij zwarte knieën Melanie, ze moet ze wassen dat ik het zie. En als ze danken. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.